Eén uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er komt toch geen fiscale bijtelling voor superschone volledig elektrische auto's. Onder druk van minister Verhagen hebben de regeringspartijen en de PVV daarover een akkoord bereikt. Eerder deze week was een meerderheid nog voor een bijtelling van 7 procent. Ook is afgesproken dat voor schone elektrische auto's die deels ook op benzine rijden de bijtelling nog twee jaar nul blijft. In de extra beveiligde inrichting in Vught zijn deze week alle sloten vervangen. Dat gebeurde onmiddellijk nadat was ontdekt dat de hoofdsleutel kwijt was. Ook is het toezicht verscherpt. De directie van de gevangenis heeft geen idee wat er met de sleutel is gebeurd. In de Ebi in Vught zitten voornamelijk gevaarlijke en zware criminelen. Rederijen die bewapende particuliere beveiligers inzetten tegen piraten kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Dat zegt minister Opstelten. Twee Nederlandse reders willen hun schepen op die manier beschermen tegen Somalische kapers. Het kabinet weigert tot nu toe bewapende particuliere bewakers op schepen toe te staan. De Tweede Kamer is het daarmee eens. Het ministerie van Defensie zet mariniers in tegen Somalische kapers. Directeur Ernst Veen van de Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam is bij zijn afscheid benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Veen gaat met pensioen. Hij heeft in 30 jaar veel tentoonstellingen in de Nieuwe Kerk georganiseerd. En verder was Ernst Veen de grote motor achter de komst van het Museum Hermitage Amsterdam. In Echt in Limburg is een leraar een maand geschorst omdat hij tijdens de les een website van een seksclub bekeek. De leerlingen zagen dat ook omdat zijn laptop nog was aangesloten op het elektronische schoolbord. Toen ouders ervan hoorden stapten ze naar de directie die de leraar heeft geschorst. Het weer. In een groot deel van het land lage bewolking en nevel. Het koelt af tot 3 graden in Groningen en 9 in Zeeland. Overdag eerst hier en daar bewolkt, later steeds meer zon. Er staat een frisse oostenwind en het wordt 7 tot 11 graden. Tot zover het NOS Journaal. V Het is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn het Plag. Nogmaals goedendag en welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Het is de nacht van de duurzaamheid en het is een nacht waarin we op zoek gaan naar milieuboeven. En misschien bent u daar zelf ook wel een. Een kleintje dan. Dan wil ik u graag horen. 0800 1121 is ons telefoonnummer kent ongetwijfeld nog wel de oude slogan... Hè, waar jarenlang de overheid met sportjes mee kwam. Een beter milieu begint bij jezelf. Nou, Laten we dan maar met uh, uw verhalen gaan beginnen. Vorig uur vertelde officier van justitie Rob de Rijk... over de aanpak van milieudelicten. Asbestverontreiniging, oliedumpingen... de afval van een excercie-laboratorium hoort daar bijvoorbeeld ook bij. Giftige stoffen die uit fabriekschorstenen walmen... of worden weggelekt via het riool. Maar er zijn natuurlijk ook veel kleinere zaken... En die vinden we misschien meer in onze eigen omgeving: rotzooi achterlaten op straat, in de natuur, heftige vormen van geluidsoverlast, verfresten, batterijen die we in de vuilnisbak gooien. Het valt allemaal officieel onder milieu. Criminaliteit. En vaak is het zo, je ziet het niet echt, het is er niet. Nou, laten we het vannacht maar eens voelbaar en hoorbaar gaan maken. Dus bel gewoon vanuit alle hoeken van het land over alle vormen van milieuovertredingen. Werkt u in de haven bijvoorbeeld, bij de rivierpolitie, in de chemische industrie? Ziet u wat er mis kan gaan? Of ziet u ook dat er wel eens wat misgaat? Dan kunt u bellen 0800 1121 of een mailtje sturen naar kazaluna.ncrv.nl. Heeft u zelf wel eens iets geloosd? daarvoor een boete gekregen, of bent u er mooi van afgekomen... maar heeft u toch wel een beetje spijt ervan, dan moet u ook even bellen. En heeft u misschien wel eens iemand betrapt in het bos liep of ergens op de hei en uh, dingen zag gebeuren... van u dacht, hé, hey, dat zaakje dat stinkt. Dan wil ik natuurlijk ook graag dat verhaal horen. Zometeen gaan we sowieso dit uur bellen met uh, drie verre Nederlanders... zoals ik altijd noem, dus Nederlanders die in het buitenland wonen... en die vertellen over hoe het met de aanpak van milieucriminaliteit... en eventuele schandalen uh, daar is in die landen. En in dit geval gaat het om Duitsland, Zweden en Maleisië. Maar eerst beginnen we in eigen land. Evelien, nacht. Goedenacht, Kylen. Nou, hi. Hallo. Hallo. Ik ben benieuwd. Ben je zelf een milieuboef? Uh, nou, ik ook wel. Zijn we allemaal wel een beetje af en toe, denk ik. Ja? Hoe, hoe uit dat zich bij jou dan? Oh, nou... Uh... Ja? <laughs> uh, nou, wat ik, uh, wat... maar daar belde ik niet over, hoor. Nee, wat dan ik... mag je zo je eigen verhaal vertellen, maar dan wil ik okay, het wel even weten, natuurlijk. Uh, nou, ik scheid niet uh, al mijn... Uh... Mijn uh, keukenafval, dus de aardappelschillen en al dat soort dingen. Want ik maak gewoon alles zelf schoon. Dat doe ik niet in de groene container. Omdat ik dat, nou winters zou nog kunnen. Maar die worden er ontzettend vies van. En hij staat bij mij redelijk voor de voordeur. En uh, ik vind dat gewoon een, een, een, een zo smerig systeem. Okay. Met die bakken. En ik vind dat, dat daar wat anders voor moet bedacht moeten worden. Om de 14 dagen wordt opgehaald. Ja. Nou, het is gewoon een bron van infectie en, en, en veiligheid. Dus ik doe dat gewoon. Ik doe daar tuinafval in. Maar de, de keukenafval doe ik gewoon in de overige dingen. Okay. Ja. Ha, ik weet niet of je dan officieel een overtreding bent hoor. Maar uh, nou, het is niet een klein bedoel, milieu Dat weet ik wel, wel zeker. <laughs> maar ja. vertel, waar, waar wilde je jezelf je voor gebeld? Nou, ik woon in Noordwijk in Grashoek. Ja. Dat is een, een laagbouwwijk in Noordwijk. 30 jaar oud ongeveer. En uh, de 17e van de tiende maand, dus dat was vorige maand, oktober. reed hier een mannetje rond met op een tractor en die was van alles aan het spuiten. Dus ik zie dat en uh, ik ga naar die meneer toe. En uh, nou, dus, uh, ik vraag wat hij aan het spuiten is. En de opdracht van wie en dat soort dingen allemaal. Nou, hij was dus bezig met Roundup te spuiten. Wat is dat? Uh, dat is een onkruidverdelgingsmiddel. Oké. Okay. o u n DUP Roundup. Dat komt van Monsanto en dat is uh, een spulletje wat uh, uit Amerika komt. Yeah. En daar was hij mee bezig. En uh, ik zeg van, nou in wiens opdracht doet u dat? Want het was een, uh, een mannetje van Rodenburg uit Weteringbrug. Dus ik belde gemeente op en uh, ja ik heb daar gewoon een stel vragen over. Van waarom spuiten jullie dat? En ik had op de website gekeken wat daar allemaal over geschreven stond. En dat is niet best. Vroeger, Vogels had er onderzoek naar gedaan... Uh, Greenpeace natuurlijk ook, maar ook nog meerdere instanties. Een hele actieve milieuclub uit Vlaardingen ook. En het grijpt in, in het groeisysteem van allerlei planten. Ook onkruid, maar ook gewone planten. Het is gewoon heel slecht. Yeah. Uh, uh, kikkers gaan dood. Uh, nou, van alles en nog wat. Dus Ik ken hier weer iemand die in de gemeente zit, in de raad. En die had ik dan ook maar even gebeld. Ik heb uh, de persoonlijke meneer van de gemeente... Die kreeg ik aan de lijn, want toen ik zei van nou, dit vind ik toch allemaal wel heel ernstig in de grootste bloemenbadplaats van Nederland, hè? En, um, nou, maar wat kreeg je ik, dan voor antwoorden? Nou, dat het inderdaad van Monsanto was, dat het zo was, en ik heb ook een uitdraai gekregen van de informatie die hij weer in 2008 uh, van Monsanto heeft gekregen. Ja. Ik heb hem vragen gesteld van, uh, nou, uh, wordt dat in een verdunning gespoten? En in welke verdunning? En hoe lang gebruiken jullie dat al? En hoeveel liter wordt er dan per jaar in hoeveel keer uh, in Noordwijk geloosd? En je moet weten, Noordwijk is natuurlijk een, een bloembollenkweekgebied... Ja, ja. En er wordt sowieso al heel veel gif gebruikt. Dus had ik ook vragen van, nou, uh, hoe vindt die optelling dan plaats? Is uh -huh. daar wel eens onderzoek naar gedaan? En waarom gebruiken jullie dat? En, uh, nou, en toen wist iemand van de wijkvereniging te vertellen dat de regering al heeft besloten in het voorjaar of van de zomer dat dat via GroenLinks dat dat niet meer gebruikt zou worden. Nou, waarom doet Noordwijk daar niks mee? Op de site van de gemeente staat een deel van Noordwijk over natuur. Dat ze uh, over uh, ja, uh, milieubewust en, en, en lange termijn werken. Weet je wel, gewoon heel... Uh, nou, wat je wil horen als inwoner, maar dat is dus gewoon niet zo. Nee, maar het, en, het is dus niet verboden dan wat ze doen? Nou... Het zijn keuzes als je op de site kijkt onder de Roundup-naam. Ja, ik zit te kijken je, nu. Ja, dan zie je dat sommige gemeentes het gewoon niet meer gebruiken ja. omdat uh, bewoners daartegen waren. Uh, Monsanto heeft uh, een geselecteerde, uh, geselecteerde onderzoeken gedaan mm -hmm. waar zij positief uitkomen. Dat is natuurlijk een fenomeen wat je voortdurend ziet en uh, ook weer hier keurt de slager zijn eigen vlees. Ja, dat is moeilijk. Ja, nee, maar dat laten we ook gebeuren. Kom nou toch, er zijn objectieve rapporten. En die worden niet serieus genomen. Dus het is een keuze. En dan moeten we het daarover hebben. Ja. Maar, Als je het niet wil weten, dan moet je ook zeggen dat je het niet wil weten. Nee, maar dan komt dus meneer, jij hebt alles aangekaart. En uiteindelijk... Ik kreeg dat rapport van Monsanto. Ik heb een brief naar de krant gestuurd. Het is in de raad besproken geweest vorige week donderdag. En de raad die wacht gewoon af en die gaat anderuit. uit. Nou, ik ga nog wel wat, wat prikken hier en daar uitdelen... Maar ja, nou, en dit is natuurlijk ook een uh, bijzondere gelegenheid... of het nog even ja. op het voet ligt te oh, Dus ik denk, hoppa, die laten we dit in het podium? Ja. Ja. ja, nou, waarom niet? Nou, ik zou graag een reactie willen hebben, hoor. Als ze bellen van uh, Monsanto, dan horen we dat natuurlijk graag. Ja, precies. Toch? Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, ja maar, maar dan wezen. moeten we ook de onderzoeken die uh, de onpartijdige, de NGO's, zeg maar... Uh, niet van de Greenpeace bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar er zijn, er zijn er veel meer. Kijk maar, het onderzoek van Vlaardingen... Ik weet niet hoeveel tijd je hebt, maar goed. Dat die ook betrokken worden. En die hebben wel degelijk geconstateerd dat kikkers en, en, en ook dieren gewoon. Uh, uh, veel veel miskramen krijgen. En, uh, en, en het werd op sommige plekken gewoon ook puur gespoten. Maar ik vind het aller. Ik voel me gewoon beduveld ja. door de gemeente. Ja, die heeft ja. een mooi verhaal, maar ondertussen informeren ze niet over wat ze wel doen. Ja. En dan denk ik, ja, zo kan je een mooi smoel trekken. Maar daar hou ik niet van. Nou. Wees gewoon eerlijk. Evelien, een duidelijk pleidooi. Ja. Dankjewel voor het bellen. Okay. En dit heldere verhaal. En succes in de strijd. Dankjewel voor zijn. de slegenheid. Je bouwt een heel veel succes okay. met je programma. Ik Fijne fijn. nacht nog. Ook zo. Doei. Dag hoor. 0800-1121 is het telefoonnummer. Nou, Evelien is uh, duidelijk erg actief. En assertief in ieder geval. Als het uh, gaat om die milieucriminaliteit. Die laat er niet bij zitten. En trekt uh, aan de bel. Belt op met de gemeente om uh, helderheid en opheldering te vragen. Misschien heeft u ook een dergelijk verhaal. Misschien heeft u wel eens iemand uh, ook heterdaad betrapt. Of zegt u van nou, nah, ik werk zelf bij een bedrijf wat het niet zo nauw neemt met de regels. Als u dat anoniem wil vertellen, dan kan dat in dit geval uh, uiteraard. Uh, dan kunt u ook bellen 0800 1121. En ik zei al, we gaan ook even over de grenzen kijken hoe het gaat met uh, de aanpak van milieucriminaliteit. En uh, ik wilde beginnen met een land waar het zou ik in ieder geval denken, heel goed geregeld is... omdat dat toch zo'n prachtig land is met een schitterende natuur... waar alleen maar rust en reinheid heerst. En dat is in Zweden, waar Koen Henegouw zit. Koen, welkom, goeienacht. Ja, goedemorgen. Ja, dat is bij, ik stel me bij Zweden echt uh, alleen maar hele nette mensen voor... die zich prachtig aan de regels houden en zo trots en zuinig zijn op hun eigen natuur. Klopt dat? Ja, ik zou zeggen, welk boek heb jij gelezen? Oh, ja, ik kon er misschien te weinig. Nee, helemaal niet, helemaal. Nee, ik, uh, ik ben met je eens dat de, de gemiddelde Zweed zelf is ontzettend milieubewust. Maar ja, een land als Zweden ontkomt natuurlijk ook niet aan milieuschandalen, precies als Nederland of welk land ter wereld ook, nee. denk ik... Uh, en wij hebben ook hier in de afgelopen uh, zeg maar recente tijd... de nodige kleine, grote tot zeer grote milieuschandalen voorbij zien komen. En ik vrees dat dat voorlopig ook nog wel eventjes doorgaat. Want Zolang er veel geld te verdienen is, ja. zal er altijd een groep mensen zijn... die zich uh, niks van regels aantrekt. Dat is het echt, hè? Daar hadden we het vorige uur uh, met Rob de Rijk... met de officier van justitie over. En dat gaat natuurlijk vaak, het zijn afwegingen. Hou je het. aan en... de regels, kost het je meer geld. Klopt, en de pakkans is relatief klein, want uh, de, de gemiddelde burger merkt er niet zoveel van. Ja, pas als uh, de vissen in zijn vijver dood liggen, of, of koeien ja. doodgaan, of ja. mensen ziek worden. Uh, dus het is ook. Uh... Zeg maar, het wordt weinig aangemeld. En dat is ook een groot probleem hier. Uh, dat, uh, de, de, er is niet zoiets als een milieupolitie in Zweden. Nee? Uh, dat wordt, uh, regionaal wordt dat geregeld. En dan hangt het dus heel erg af hoe actief zo'n regio is... in het opsporen van, uh, van milieudelicten. Want om wat en, voor delicten gaat het dan? Ja, dat loopt uit één van... van uh, uh, uh, ik zou maar zeggen... En, en, om me maar een voorbeeld te geven, een hele grote die op dit moment nog loopt... ...is uh, naar aanleiding van een, uh, een tunnel die gebouwd wordt door Hallands-Oosten... ...dat ligt in het westen van Zweden. Uh, daar worden twee spoortunnels gebouwd om het uh, zeg maar te vereenvoudigen... ...want treinen hebben moeite met klimmen, dus dan is een spoortunnel een, een handige manier... ...om, uh, ja, om, om, om snel, snelle verbinding tot stand te brengen. Daar zijn twee tunnels geboord... En er bleek al heel snel dat er ontzettend veel grondwater bij vrij kwam. En dat grondwater konden ze niet goed wegkrijgen. Dat hebben ze eerst geprobeerd om af te dichten met uh, beton. Uh, dat werkte niet zo goed. Toen hebben ze contact gehad met een Frans bedrijf... die wel een goedje had wat goed zou werken. Uh, dat blijkt... Ook uh, bleek redelijk te werken, maar al vrij snel uh, kwam er ook naar voren dat het ontzettend giftig was. En dat via het grondwater, wat wegliep, het in allerlei waterlopen in de directe omgeving. en ook in landbouwgebieden kwam waarbij uh, koeien verlamd raakten, uh, oh, vissen joh. doodgingen. Nou, uh, dat, dat is stopgezet, dat gebruik daarvan. Daar is onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk is helemaal niemand uh, vervolgd. Maar het blijkt wel dat het, het middel wat ze gebruikt hebben, dat, dat werkte niet in Zweden. Dat had onder andere te maken met de grondsamenstelling. Dat had te maken met uh, de temperatuur, een grote hoeveelheid uh, uh, grondwater. Dus dat, dat stofje dat viel uiteen in een aantal hele giftige componenten. Uh, en uh, de polsverwijde die zwart ziet, want het balletje werd heen en weer geschoven. Maar het is, maar het is toch belachelijk, je zou toch eens... denken dat dat soort dingen getest worden van tevoren? Ja, maar ja, dat, dat wordt op kleine schaal in laboratoria getest. En vervolgens wordt ja. het in een groot project als zo'n tunnel gebruikt. Uh, ze hebben 100 of 200 meter geprobeerd. En het bleek le best wel goed te gaan. Totdat er allerlei meldingen uit de omgeving kwamen. Ja, hoor eens even. Uh, koeien krijgen last van verlammingsverschijnselen. En in waterlopen bleek allerlei die, waterleven van vissen en, en andere wezen dood te gaan. Dus het, er, toch klopte er iets niet. Nee. En de, de, de leverancier die verwijt het bouwbedrijf dat ze het niet goed gebruikt zouden hebben. Het bouwbedrijf verwijt de leverancier dat ze geen goede informatie gekregen hebben. Uh, vervolgens werd de bouw teruggegooid naar de gemeente. Er werd gezegd, ja, maar jullie zetten zoveel pressie op ons, het moet zo snel. Uh, einde van het liedje is dus serieus dat niemand veroordeeld is. Uh, het is tot aan de Hoge Raad toe uitgevochten door de ambtenaar. En uh, ja, ze komen er allemaal mee weg. En dat is natuurlijk wel heel, heel ja. storend, zelfs ook in een land als Zweden. En dat heeft ook een enorme, uh, ja, toch maatschappelijke reactie opgeroepen. Ja, dat zit met... net te denken voorzitter, dat er een hoge verontwaardiging over is. Ja, dat is het, mensen die ja. het maar hoor eens even hier, wij, moeten, wij worden geacht om uh, zo milieuvriendelijk met onze auto om te gaan. We moeten ons afval in uh, 135 fracties scheiden. Ja, is het... Uh... <laughs> is het zo erg? Nou ja, het is wel zo. En ik moet zeggen, dat, dat speelt. Ons heel erg aan. Het is wat je zegt. Het is een groot en schoon land. En uh, er wordt erg ingezet op milieu en milieubeleid. Ja. Wij scheiden inderdaad ons afval in, inmiddels, ik, ik weet niet, tien, tien fracties, geloof ik. En dat je weet ook niet beter nu. En het hangt ook heel erg van de gemeente af uh, waar je woont. Maar uh, ik zat nog te denken, ook dat hele Milieuwetboek wat tegenwoordig uh, in gebruik wordt. Dat wordt in Zweden ook pas gebruikt sinds 1999. Dat was wel wetgeving, maar dat was op allerlei verschillende uh, andere fronten ondergebracht. Dus okay. Dat is pas sinds 1999 in een milieuwetboek samengesteld. Dus vanaf dat moment begon ook dat milieubewustzijn echt door te dringen in de politiek. Maar het punt is dat er weinig uh, ja, er zijn toch, toch heel weinig middelen wat ik, uh, wat ik begrepen heb. En als je ook kijkt hoe uh, hoeveel uh, zaken uiteindelijk tot straf leiden, ja, dat is ook maar een vrij klein percentage. En heeft dat uh, dan te maken met, met de aandacht die ervoor is, dat het ook minder prioriteit krijgt? Of is het eigenlijk gewoon onbekendheid? Ik denk dat het een groot probleem is dat er geen landelijke aanpak is. Dus het hangt ja. heel erg samen met hoe actief de plaatselijke politie en de plaatselijke uh, officier van of justitie is in het vervolgen van dit soort Delikte. Plus, en dat maakt het natuurlijk in een land als Zweden nog veel moeilijker, dat de afstanden zijn zo ontzettend groot zijn. Dat heel veel mensen, als je wilt, kom je hier denk ik heel makkelijk weg met een milieudelict. Omdat ja. het heel moeilijk te ontdekken is. Dus ja, ja. niemand ontdekt als jij 250 kilometer verderop iets in een rivier loost of in een diep in het bos achterlaat, dan moet het toeval zijn. Uh, dat dat gevonden wordt. Ja, of het... inderdaad als mensen uh, ziek worden in één keer. Nou ja, dat Dan... krijg je ook. Ja. Dat hebben we bijvoorbeeld uh, niet zo heel lang geleden in een aantal steden gehad waarbij uh, Cryptospiro... Cryptosporidium was het geloof ik, is een parasiet in drinkwater en die kan onder andere afkomstig zijn van lozingen. En in Zweden wordt heel veel drinkwater uit het oppervlaktewater gehaald. Uh, zijn ze niet achter wat precies de oorzaak is... maar er zijn wel een paar duizend mensen hartstikke ziek van geworden. Is wakker? Uh, ja, want het blijkt nu ook dat Zweedse waterzuiveringsinstallaties... of oh, drinkwaterzuiveringsinstallaties, moet ik zeggen... die uh, blijken die parasiet niet weg te kunnen filteren. Uh, dus uh, de een en andere stad dook op... Uh, en vermoedelijk is het een, land, uh, zeg maar een landbouwbedrijf geweest... wat iets geloosd heeft... Uh, maar dat heeft een paar duizend mensen toch uh, enorme problemen opgeleverd. Dus, en nou, ook niet het komt gepakt. komt hier ook gewoon voor. Ja, toch wel. <laughs> helaas, helaas. Maar daar is ook niemand voor gepakt uiteindelijk. Nee, hebben ze nee. niet kunnen achterhalen. Uh, en dat is het punt natuurlijk ook een beetje. Een heterdaadje bij een dat is niet nee. zo makkelijk. Nee. Nee, nou dat, dat zei Rob de Rijk natuurlijk al, dat is hier ook niet zo makkelijk. Laat staan in zo'n groot en natuurlijk veel dunner bevolkte gebied als, uh, als in Zweden. Ja. Dat is het. En je merkt het zelf al, het probleem met waar moet je met oude banden toe. Heel veel mensen hier die niet meer weten wat ze met hun winterbanden moeten. Als je dan door het bos wandelt, zie je in één keer een, een berg oude banden liggen. Ja, het is ook gewoon milieuverontreiniging, ja. ja. dat is ook een delict. Meld je dat zelf? Wat zeg je? Als je zoiets ziet, meld jij het dan? Dan meld ik het, ja. ja? Dan meld ik het. Uh, en... Ik weet niet in hoeverre er wat mee gebeurt. Je kunt de politie bellen en zeggen van ik heb nou, uh, we hebben een wandeling gemaakt, we waren daar en daar en er lagen acht of tien uh, banden in het bos. Uh, ja, ik denk dat is toch ook onze plicht een beetje. Ja, Wij zijn dan ja. toch de ogen en de oren uh, van, van de politie, want je kunt ook niet verwachten dat zij elk stukje bos uitkammen of elk uh, waterloopje om te kijken of er iets in zit. Nee. Ja, ik begreep ook van Rob dat het op het gebied van illegale afval... dat daar ook wel wat uh, samenspraak nu is tussen Nederland en Zweden. En dat Zweden wel erg geïnteresseerd is in uh, de manier waarop Nederland dat aanpakt. Dus... Ja, dat geloof ik graag. Maar dat is een van de grootste problemen wat ik ook, uh, ook... Ik heb natuurlijk ook een beetje in verdiept om te kijken van, ja, hoe, hoe zit dat hier. Maar een van de grootste problemen is gewoon de afstand. Het is heel erg moeilijk om hier uh, met de relatief beperkte middelen die je hebt... een een milieuschandaal op te sporen, als het niet al in een grote stad gebeurt, of wat je zegt als mensen ziek worden. Maar heel veel uh, problemen die blijven onopgemerkt, die komen pas jaren later aan het licht. Ja. En dan denken mensen van ja, het is waarschijnlijk een lozing geweest ja. voor iets. Maar wat? Ja. <laughs> ja, ik, vond, ik las in een folder van, uh, volgens mij was het de Brabantse politie over milieucriminaliteit. Daar stond bij, uh, milieucriminaliteit is moord op de langere termijn. Ik dacht, Kijk, dat is heel erg boud gesteld, maar. Het idee is natuurlijk ook van ja, vaak merk je niet een direct effect totdat het zulke grootse proporties aan gaat nemen. Dat, dat het wel echt schadelijke gevolgen kan hebben en heel ernstige gevolgen kan hebben. Dat is het en het ja. gaat natuurlijk ook heel sluipend. Ja, ja precies. Ja. Je merkt het uh, pas als het eigenlijk al, uh, al laat is En dat is ook uh, wat ik in het begin zei. Zolang er veel geld verdienen is, uh, denk ik, is milieucriminaliteit heel, of eigenlijk... ...elke criminaliteit Negatief, heel moeilijk te voorkomen. Er zijn ja. altijd mensen die op die manier zullen proberen om, uh, ja, om eronder uit te komen. En uh, dat kan natuurlijk, uh, zeker met wat milieu betreft, heel makkelijk. milieu roept niet meteen van, oh stop, je loost iets. Nee, klopt. Uh, dat, uh, dat, dat duurt voor, als het überhaupt al ontdekt wordt. Ja. En als je dan ook nog merkt dat de pakkans, de pakkans is klein, de kans dat je veroordeeld wordt is heel klein... Ja, dan zijn mensen waarschijnlijk nog veel sneller geneigd om te denken van, nou ja, wat je al zegt, deze investering is zo groot. We laten het voorlopig nog maar even weglopen. En mocht het aan het licht komen, dan hebben we hebben altijd nog tijd genoeg om er een filter ja. tussen te zetten. Ja. Blijf op klein niveau in ieder geval al jouw afval lekker in tien fracties. Uh... Verdelen. Wij blijven rustig scheiden en we rijden zo min mogelijk met de auto en we fietsen. Kijk. <laughs> Ik denk wat je, we proberen als, als individu zoveel mogelijk ja. te doen. Nou, als iedereen dat naar eigen inzicht doet, dan komen we waarschijnlijk al een heel eind. Ik dank jou wel, Koen. Voor Graag het gedaan in Zweden. Geniet van de schone lucht. Dank je wel. Dag hoor. Dag. We ook een mailtje gekregen van Jan Bakker die ook zegt... ja, milieucriminaliteit, het begint het niet allemaal bij onszelf. Jongeren die, zegt ik woon zelf bij een scholengemeenschap... de bosjes vervuilen met blikjes, chipzakjes weet ik veel wat ze allemaal er niet ingooien. Ouderen niet kritisch zijn met afvalscheiding, niet te vergeten de bio-industrie... Eh, die wel de voordelen pakt en toch verontwaardigd is af en toe. Het is dan wel niet een strafbaar feit, maar, zegt hij, het is wel het begin... van hoe je het zelf doet macro gezien is het natuurlijk net zo. Bedrijven zijn, tussen aanhalingstekens, gebiologeerd door winst... en lopen liever achter de regelgeving aan dan dat ze het voortouw nemen. Het is zo gezegd, het oude liedje, het is de schuld van het kapitaal. Met de groeten van Jan Bakker uit sint anna parochie. U kunt bellen met uw verhalen, 0800-1121. Als u zelf een keer iets heeft gezien of heeft gedaan... dan willen we dat graag horen op het gebied van milieucriminaliteit. Bas, goeienacht. Hoi. Vertel. Ja, ja, de situatie in de wereld is eigenlijk zo. Dat als wij niet uh, in aanraking willen komen met, uh, met de gifstoffen. dan moeten we niet ademen. Dan moeten we niet leven. Nee. Wat maar aangeeft dat ons lichaam wel een klein beetje gewend is aan uh, wat we binnenkrijgen, natuurlijk. Want... Uh, het werkt in wezen hetzelfde als uh, nicotine. heel langzaam en heel slopend. Ja. Maar wat, uh, wat, wat. doe jij er zelf iets aan of probeer je ervoor te strijden? Wat, wat, wat, wat kan ik eraan doen als onze producten vol uh, gifstoffen zitten? Nee, ik weet niet of jij weet ik veel in, in de manier waarop je leeft of dingen koopt of consumeert. Uh, ik, kijk, ik kijk er inderdaad naar. Ik, ik kijk er zoveel mogelijk naar. Maar, uh, en waar let je dan op? Hè? Waar leg je dan op? Eh, aan, aan, aan, uh, aan, aan, de, aan de labels. Maar die, die, die zijn ook niet helemaal te vertrouwen. Er zijn uh, uh, een heleboel bedrijven die verkopen hun producten. Het is uh, volkomen, 100% natuurlijk. En daar klopt helemaal geen zak van. Werkelijk, de hele samenleving is, en de hele wereld is zo gigantisch corrupt geworden... Ik heb, een, ik heb een buurman die heeft, uh, die heeft huidkanker. En uh, hij krijgt daar medicijnen voor uh, vanuit de uiteraard de, de farmaceutische industrie. Omdat die graag hun, hun producten willen pushen in, in de medische wereld. En, en, en de medicijnen die werken werken niet. En daarom spreken wij over, over chronische ziekten. En ik heb tegen mijn buurman gezegd: je moet ermee kappen, je moet water drinken. Ja, nou, ik weet niet of dat uh, de oplossing ja, is, uh, Bas. Jawel. Jawel. Ja, dan ja, krijg wel. ik alweer allemaal Hij, naar... Uh... Zijn, huid, zijn huid is aan het genezen. Ja, alleen door water te drinken. Ja, door water te drinken. Nou. Omdat namelijk de huidkanker houdt een heel sterk verband met, een, met, met uitdroging. Oké. Okay. Ja, ik ga daar maar niet te veel over in... Uh, de, ik krijg zo'n zo Sylvia Millekam-effect, uh, nee, een beetje maar, dat idee. Nee, maar je juist... Het, het, het, het, we, moeten, we laten ons verleiden door, door, door de misleiding van, van, van de industrie. In plaats dat we zelf te raden gaan en, en, en documenten lezen en heel, hmm. heel ons, onszelf onderwijzen. En leef jij dan volledig biologisch? Ja. ja. Okay. Dus op die manier probeer jij in ieder geval je steentje bij te dragen en uh, zelf nog gezond te blijven? Ja, precies. Okay. Zoveel mogelijk. Nou, Dank je wel, Bas, voor het bellen. Ja, graag gedaan. En een uh, goede nacht nog. Jo, hi. We praten zo meteen verder, dan bezoeken we Maleisië en we bezoeken Duitsland nog, om te kijken hoe het daar is geregeld met de aanpak van milieucriminaliteit. Maar ik wil natuurlijk vooral ook uw mailtjes en uw verhalen over milieudelicten. Het kunnen kleine zaken zijn, hè? de rotzooi die achtergelaten wordt in de natuur, Verfresten, klein chemisch afval waar u het niet zo nauw mee neemt, of uh, dingen die u zelf wel eens heeft gezien, misschien in het bos dat u wel eens heeft gezien, misschien bent u boswachter of werkt u in de Rotterdamse haven of in de chemische industrie en kunt u daar iets over vertellen, hoe iets geregeld is, dan hoor ik dat graag natuurlijk. 0800 1121, of stuur een mailtje naar kazaluna.ncrv.nl odo oh, neni furu nyonde kelela odo oh, na ayi banki bolo dane kanna ayi banki bolo da kizela ayi banki bolo da nekuna ayi banki bolo, da Ay, bolo da ni nyala ne do sou Ndeumenda ra di fe, ndeumenda nung fe, ndeum. I'm <laughs> just FATUMATA DIAWARA DIAWARA met het nummer SOA uit Ivoorkust komt ze oorspronkelijk. Ze heeft Somalische ouders, het leidt dan tot prachtige muziek. Vannacht in Casaluna hebben we het over milieucriminaliteit. Iets waar we ons eigenlijk te weinig druk over maken. En in de Nacht van de Duurzaamheid vonden we het wel eens goed... om dat nou wel zichtbaar te maken. En ons is van bewust te zijn hoe het eraan toe gaat. Dat doen we natuurlijk in Nederland met uw verhalen. Of u wel eens iemand heeft betrapt of zelf wel eens iets heeft geflikt. Dan moet u bellen naar 0800 1121. Maar ook hoe het op andere plekken in de wereld is geregeld. En we worden net al dat er in Zweden niet een aparte milieupolitie is... maar dat dat allemaal regionaal geregeld moet worden. Dat het nog een beetje in de kinderschoenen staat... En vanwege de afstanden ook lastig is om een, een heterdaadje te doen, zogezegd. Maar hoe zit het in Maleisië? Marco Winter, nacht. Goedemorgen, Guilene. Goedemorgen bij jullie getreken. daar. Bij Maleisië ja. denk ik uh, vooral aan illegaal kappen. Klopt dat? Uh, dat klopt, inderdaad. Ja. Uh, er is ook erg veel bekendheid uh, gekomen op dit gebied. Uh, Maleisië heeft van wel ongelooflijke natuur en uh, biodiversiteit maar die resources die bieden te veel financiële mogelijkheden voor de lokale bevolking en ja, het resultaat is inderdaad uh, bekend illegaal kappen van hout, uh, productie van niet uh, duurzame palmolie, illegale handel in beschermde diersoorten. Dat uh, ja, komt regelmatig in de publiciteit. Ja, die handel in diersoorten, gebeurt dat ook veel, veelvuldig? Uh, ja, dat, er zijn toch wel een paar zeer extreme gevallen bekend. Uh, tot aan het moment dat inderdaad een tas uh, vol met slangen ergens op de bagageband uh, terechtkomt in een vliegveld. Uh, ja, helemaal onopgemerkt door de douane en, uh, en, en alle andere mensen op zo'n vliegveld uh, die daarmee belast uh, zouden moeten zijn. Zo. Dat uh, is waarschijnlijk <laughs> dan een zaakje van corruptie, neem ik aan. Ja, precies. En um, ja... De, de financiële belangen zijn zo groot dat, um, dat het inderdaad uh, vaak uh, natuurlijk alles om een rondje gaat. Uh, de misdadigers en eigenlijk degene die uh, de wetgeving uh, moeten uitvoeren. Ja. Want hoe, hoe zit het met, met de... Heeft Maleisië strenge wetten als het om milieu gaat? Ja, regelgeving is er zeker in Maleisje. En, en volgens de kern in de milieuindustrie zijn dat zelfs vrij scherpe milieuwetten. Uh, als je het vergelijkt met uh, andere landen hier in Zuidoost-Azië... Zowel op landelijk als op provinciaal niveau is het allemaal behoorlijk uh, goed geregeld. Maar in dit land uh, is een groot probleem met het handhaven van de wetgeving en het opsporen van overtreders en het bestraffen. Ja. En inderdaad, voor een deel heeft dat te maken met uh, de financiële belangen uh, die erachter liggen, dus uh, erg veel corruptie onder de uitvoerders van de wetgeving. Maar het heeft uh, bepaalde gebieden toch ook wat te maken met uh, het feit dat uh, bepaalde delen van het land erg ontoegankelijk zijn, uh, bijvoorbeeld de jungles in Borneo. En voor een deel ook uh, beperkte middelen van de overheid. Zowel qua mankracht als qua kennis en expertise. Ja. Is er wel genoeg aandacht voor? Ja. Is, er, is, er, is er wel prioriteit? Ja, dat zeer dat zeker. Ik, ik woon hier inmiddels 18 jaar en ik zie toch wel gigantische uh, verbeteringen hierin optreden. Uh, allereerst uh, toch wel wat onder het publiek. Uh, er werd altijd, uh, ja, het, het, het ging zo makkelijk hier. Uh, het, het land werd uh, gewoon gezien als een, als een afvalbak. Uh, ja, de straat, uh, met name de goot. Je hebt natuurlijk hele grote uh, goot hier vanwege uh, wateroverlast. Uh, maar dat wordt ook vaak gezien als een afvalbak. Vele eetvalletjes op straat, laat uh, een afval inclusief, de dus kookolie net zo makkelijk in die goot uh, achter. Nou, daar, uh, daar zie je veel verbeteringen op treden, de overheid doet er ook erg veel aan. Maar ook op een, op een veel hoger niveau en op bedrijfsniveau en op politiek niveau uh, zijn er veel uh, veranderingen, uh, verbeteringen. Vaak ook met buitenlandse hulp. Uh, ook Nederland speelt daarmee een vooraanstaande rol. Ja, wat, uh, doet, wat doet Nederland die, dan? Ja. Uh, nou, vanuit de EU, maar ook zeker vanuit Nederland, uh, wordt expertise over duurzaamheid geleverd, uh, samenwerking in verschillende gebieden, uh, politiek en industrie, uh, bilateraal overleg, coördinatie, uh, toezicht in de jungles en plantages, uh, inclusief uh, certificatie. Uh. Okay. Ja, maar het maar slechte, gaat dat dan echt om uitwisseling van informatie of gaan er ook uh, Nederlanders die in de jungle proberen uh, dingen op te sporen? Uh, ja, zeer zeker. Uh, het, het, het belangrijke timberprogramma, dat heet Flecht, uh, en dat staat voor Forest Law Enforcement, uh, Governance and Trade. Uh, dat is, uh, de leiding is zelfs in handen van de Nederlander hier in Maleisië. Okay. En die doen niet alleen in Maleisië, maar ook in de regio erg uh, goed werk. En uh, jij ja, zijn ook op allerlei andere gebieden, uh, zie ik, wat Nederlandse inbrengen. Je had het net met uh, Rob de Rijk over de haven van Rotterdam. Mm -hmm. uh, uh, Rotterdamse haven heeft ook veel contacten met een aantal havens in Maleisië. Geeft hier ook, hierbij ook uh, consultancyadvies over milieuzaken en duurzaamheid. Uh, uh, Ruud Lummers is gastspreker geweest in Maleisië. Oké. Okay. over ja, dat het eerste ja, Ur, chapter uh, heeft hij gesproken. En. Um, ja, een ander bedrijfsvoorbeeld uh, is dat uh, begin dit jaar waren uh, Peter Foser en uh, Dick Benschop van Shell hier voor spreekbeeld op het gebied van Future Energy. Ze wordt ook op ja, vooral hoger niveau voor erg veel ja. gedaan. En, en Maleisië heeft zelfs uh, voor twee jaar geleden voor het eerst een ministerie ook van uh, Green Technology uh, ingezet. Ja, Oké, okay. dus de, de aandacht ja. voor de duurzaamheid die is er uh, zeker wel meer, zeg maar. Nou, nog de, de aanpak zelf. Dus de criminaliteit yeah, aanpakken. Ja, yeah, uh, het het een dus het piramide systeem natuurlijk van de van de top down en ja. Als vanaf de top iedereen probeert mee te werken. Dat zie je gelukkig ook ja, bijvoorbeeld bij, bij veel buitenlandse ambassades, eh, handelsorganisaties. Eh, ja, onze eigen Malaysia Dutch Business Council. We proberen allemaal bij te dragen aan dat bewustzijn. En het is een goed moment om misschien te melden dat we zelfs als, als Business Councils vorige week onze eerste NWC Sustainability Awards hebben georganiseerd. En dat wil dan in het Nederland zeggen dat je een duurzaamheids. Uh, nee. Dat we, dat we onder onze leden een, een, een prijsvraag hebben uitgesproken... om um, te kijken wie op verschillende gebieden de beste duurzaamheidsprogramma's okay. uh, draaien. Ja, en goed. die als voorbeeldfunctie aan te geven naar, naar andere bedrijven toe. Leuk. Ja, dat is echt uh, ja, ja. zeker. Uh, ja. echt hele goede, uh, positieve reacties uh, daarop. En ja, dat, uh, dat zie je steeds verder naar beneden doortrekken... Uh, via allerlei uh, milieuprogramma's... Uh, Community development programma. Ja, en dat het dan ook bij de bevolking zelf een beetje door gaat dringen. Precies. Dat ja, je het water in Maleisië de... gaan kan drinken. Dat zou wel fijn zijn, ja. ja We zitten ja. nu nog steeds met waterfilters in ja. ons huis. in sommige gebieden wordt het nog steeds beter. Uh, maar inderdaad, uh, het afval moet gewoon uh, verbeterd verwerkt gaan worden. En uh, vanaf uh, het publiek op straat uh, tot aan uh, de technologische expertise uh, moet dat uh, verbeterd gaan worden. Ja, want ik neem aan dat jullie nog niet uh, afval scheiden. Nee, dat, nee. Uh, dat gebeurt zeker niet. Het gekregen. wordt gewoon achter in de tuin in de maar, band gestoken. Uh, in sommige gevallen wel, maar dat, uh, daar staan uh, behoorlijke straffen op. op uh, ja, open burning, zoals ze het noemen. Okay. Uh, of dat nou inderdaad privé gebeurt of op de, op de palmolieplantages. Want dat uh, ja, is natuurlijk gigantische last van. Uh, één keer per jaar, een bepaalde periode. Dat uh, met name vanuit Indonesië dat, uh, dat de palmolieplantages in de fik worden gestoken. voordat er opnieuw uh, uh, iets uh, geplant kan gaan worden. Ja. Uh, maar verder het, het afval scheiden, dat is met name privé-initiatieven. Maar dat zie je wel in uh, steeds meer condominiums naar voren komen. Ja, okay. Ook in Maleisië ja. is het bewustzijn in ieder geval groter geworden. Marco, dankjewel voor jouw uh, verhalen. Ja. In de Graag gedaan en uh, succes met dit programma en dit onderwerp. Dankjewel. We spreken elkaar binnenkort weer. Goeiedag daar in ieder geval. Er komen ook aardig wat mailtjes binnen van bezorgde mensen vooral. Iemand schrijft nog het is echt zorgelijk om te zien hoeveel mensen er slecht omgaan met ons milieu. Ik loop graag hard in het bos en blijf me verbazen hoeveel afval er gedumpt wordt. En uh, ook dat het steeds vaker gedaan wordt. Dat mensen bijvoorbeeld het autoraampje opendraaien en dan de afval op de straat gooien. Daar kan ik me zo boos over maken. Een flinke boete zou misschien niet verkeerd zijn. Nou. Ik moet me daarbij helemaal bij aansluiten. Want ik zie het ook wel eens, dan sta je voor een verkeerslicht en dan de automobilist voor je. Die gaat gewoon zijn raampje open en die kleurt gewoon zijn hele asbak leeg. Ik vind dat echt onbestaanbaar dat mensen dat doen. Dus wat mij betreft zouden inderdaad ook iets harder mogen worden opgetreden. Verder schrijft Giddens nog, aangezien dit kabinet het milieu verwaarloost, zullen we moeten wachten op een kabinet dat milieu wel de aandacht geeft die het nodig heeft. Nou, u kunt laten weten of u het daarmee eens bent of niet. Ook nog een mailtje van meneer of mevrouw Harkema. Die schrijft de gemeente Zwolle... interesseert het hoegenaamd niets wat er met het afval gebeurt. Een persoonlijk grote ergernis wil ik wel benoemen. Dat zijn de ondergrondse containers. Daar wordt van alles ingegooid zonder afvalscheiding vooraf. Groene container hebben we niet. En klein chemisch afval wordt niet opgehaald. Hoe kun je nou op het milieu letten... als je daar de gelegenheid niet eens voor krijgt? En nog een ander mailtje, alsof er geen rotzooi in kraanwater zit. Ik hoop dat de buurman van deze man niet naar hem luistert. Het is Marieke Stapert die reageert op Bas die eerder belde... over dat er overal gif in zitten... en dat zijn buurman met huidkanker het beste water kan drinken. Nou schrijft Marieke, huidkanker dient zeer serieus genomen te worden. Dat is weer een ander verhaal. Sommige gifstoffen, wat medicijnen vaak zijn... zijn in bepaalde hoeveelheden helzaam. Goed, niet luisteren naar de buurman was het advies van uh, Marieke Stapert. We hebben het genoteerd. We gaan eens kijken wat Paul ons te vertellen heeft. Paul, nacht. Goedenacht. Uh, goedenacht. Uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik verbaas mij een beetje over hoe uh, op uh, verschillende plaatsen in de wereld over het milieu gedacht wordt. En soms zelfs helemaal niet gedacht. Een jaar of tien geleden uh, was ik in de Filipijnen. En die mensen leven voor een belangrijk gedeelte van vis. hebben uh, ook een grote vloot met visserschepen. En uh, ja, de vissers die gooien de, de olie aan bakboordzijde overboord en de oude accu's die ze niet meer nodig hebben, die gaan aan stuurboordzijde overboord ja. in de wateren waar ze, waarin ze in vissen. En ze eten die vis zelf ook? Ja, ja, maar goed, je kunt je wel voorstellen wat dat uiteindelijk betekent voor het meer. Ja. Hoeveel jaar is dat ja. geleden? Of zeg je, daar is nog niks nou, veranderd de dus, Nou, ik moet even rekenen, precies elf jaar geleden. Ja. Okay. En ik heb eigenlijk geen reden. Ik spreek nog wel eens mensen die daarheen graag gaan en net op langere tijd verblijven, uh, daar verandert niks. Dat, nee. uh, milieubewustzijn bestaat niet. Nee. Nou, uh, overal? Dan denk je nergens? Of gewoon daar in die, niet? In die streken, in die streken nee. absoluut, niet, absoluut niet. Men, men heeft daar geen benul van wat het voor schade aanricht. Maar ik wou net zeggen, wordt men er daar wel op gewezen dan? Uh, nee, ik denk het niet. Nee. Er, er, er is niemand die de toezicht op er is niemand die de bevolking uitstandig is... om te verzamelen en op een op een op een een, een, een manier te verwerken. Nee. ...en onschadelijk te maken. Nee. Want dat is natuurlijk... Wij krijgen het natuurlijk echt... is er gewoon niet. Nee, wij krijgen het natuurlijk als klein kind krijg je al mee... ...dat het, dat het niet de bedoeling is om, uh, om allerlei uh, sherrycans en uh, chemisch afval... ...en als je geverfd hebt om de boel maar lekker in de grootsteen weg te spoelen. En... Nee. Dat weet je gewoon van het begin af aan. Nee. Maar ja, niet om het goed ja, te praten wat daar gebeurt. Ik, maar... ik, ik, ik moet eigenlijk een beetje glimlachen omdat ik regelmatig hoor... ...papiertjes en autobanden in het bos. Dat is wel zo. Natuurlijk is dat ook een vorm van milieu... Uh, en milieuverontreiniging. Ja. Maar waar ik mij aan stoor, dat is dat mensen bij de aanschaf van, van, van gebruiksgoederen zo slecht kijken naar de, naar de kwaliteit en de levensduur. Men koopt vaak, ja, ik noem dat, maar ja, dat is een winkel, die, die, die, die, dat is een winkelketen in Nederland, die verkoopt echt producten die je gewoon een jaar of twee jaar later weer bij het grof vuil ziet staan. Dan denk ik, ja, het, het grondstof, er zit grondstof in, heeft energie gekost, dat is ook een enorme factor van milieuvontreiniging. daar wordt niet naar gekeken. Nee. Maar dat... Ik rij in een auto die is 21 jaar oud en die, die, die rijdt waarschijnlijk nog 10 jaar. Dat, dat, ik zal niet zeggen dat iedereen dat moet doen. Maar, maar ja, uh, hoe schoon ook... is die dan, Paul? Huh? Hoe schoon rijdt die dan? Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk altijd de, conf de confrontatie. Nou, die is heel schoon. Ik heb pas nog een keer gemeten met, met zo'n uh, zo lambda-zonde en alles. Ik geloof 0,0 weet ik veel wat. Dat is een merk wat al redelijk lang... Uh, milieubewust uh, oh, okay. om, omgaat, omgaat met, uh, met de productie van auto's. Nee, omdat je zegt 21 jaar oud, dan denk ik, man, daar komt, komt zwarte rook uit zo ongeveer. <laughs> oh, nee, nee, nee, nee, dat echt niet. Nee, nee, nee, nee. Die dat valt er niet geval mee. En, toevallig zijn wij garage, hij voldoet aan de milieunormen van 2008. Oké, okay, nou, kijk eens dus, aan. Uh, dus het kan, ja. kan wel, maar goed, dat is, dat is weer, een, weer een ander verhaal. Maar even, maar ik ook, zit nog ook, te denken met de, Filip, de Filipijnen wat jij uh, vertelt over die vissers. Ja. Yeah. Heb je dan nooit zelf, van, dat is natuurlijk allemaal heel voorbeeldig... maar nooit zelf dan de neiging gehad om te zeggen van... joh, wat flik je nou, dat moet je nee, niet doen? Nee, dat kun je ze niet, niet uitleggen. Die mensen leven uh, gewoon in een compleet andere, andere wereld. Uh, ik heb daar wel uh, jonge mensen gegeven in allerlei, in, in allerlei zaken. Maar ik moet eerlijk zeggen, mijn milieuverhaal heb ik niet eens aangestipt. Uh, dat ligt te ver weg. Dat, dat, komt, dat komt niet in beeld. Nee. Ze zijn, ik heb jongens lesgegeven op het gebied van techniek en die hadden een complete zeevaartopleiding gehad. Nou, Die missen de meest elementaire dingen die je moet begrijpen als je gaat varen en als je met, met moderne schepen te maken. Daar begrijpen ze niets van. Niets. Nee. Moeilijk ja. is dat hè? Er is nog wat werk te verrichten het, wat dat betreft. Opleidings, het opleidingsniveau ligt gewoon, over het geheel genomen, zoveel lager. Ja. Dat je, je mag blij zijn dat je ze de meest elementaire dingen bij kunt brengen, waarmee ze verder kunnen in hun uh, broers staan. En ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben ook niet zo'n als ik, als ik, als ik moet dat moet ik ook bekennen. Maar uh, dat is eigenlijk in mijn, uh, in mijn praatjes die ik s'avonds hield, is dat nooit naar voren gekomen. Zal ik misschien nog eens een keer aan denken? Ja, toch? Volgende keer. Ja, oké. Okay. Mens is nooit oud om te leren, joh. Zo is het. Hey, hartstikke bedankt voor het bellen, Paul. Graag gedaan. En Dag. een goede nacht nog. Dag hoor. Dag. Ik lees nog even een mail voor wat we binnen hebben gekregen van uh, Twan van Bergen. Die schrijft uh, dat het een probleem is dat in veel gevallen... de overheid zelf niet strafrechtelijk vervolgd kan worden. En dat hij toch ook wel genoeg dingen niet doet die niet door de beugel kunnen. Ieder jaar roept er wel een keer een politicus dat het moet veranderen. Maar er gebeurt maar niets. Hij schrijft bekende voorbeelden uit het verleden zijn... het toestaan van verduurzaming van hout met giftige zware metalen. Heel Nederland staat bijvoorbeeld vol met tuinhuisjes. Dus vol arsen en chroom verdere toestaan van verwerking van giftig vlieggas... van kolencentrales in cement en beton. De kwestie Trafigura, dat is een bekende inderdaad... Een schip met gevaarlijk afval dat uiteindelijk vanuit Amsterdam... zijn afval in Afrika heeft geloosd... waarbij de gemeente Amsterdam een bedenkelijke rol zou hebben gespeeld. Het asbestschip, de Otapan, op en neer van Rotterdam naar Turkije... met gigantisch veel asbest aan boord. Valsheid in geschriften door Rotterdamse ambtenaren. Nou, die zaak, daar speelt volgens mij nog steeds uh, het nodige over. En wat uh, Twan verder nog schrijft is... Misschien minder bekend is het feit dat Nederlandse overheden... door versoepeling van de regels hebben toegestaan dat in honderden schone zandwindplassen in ons land... vervuild slip gestort wordt. Het is in strijd met Europese regels. Soms gebeurt het op grote schaal, soms is het door verzet van omwonenden gestopt. Inmiddels, hij geeft nog een aantal sites. Het voert misschien allemaal uh, wat te ver. Maar schrijft de Rijksoverheid overtreedt doelbewust Europese regelgeving. De kaderrichtlijn water stelt dat oppervlaktewater... in ieder geval niet vuiler mag worden dan het al is. En daarom hebben een aantal betrokkenen, waaronder hij zelf ook... Naar aanleiding van de wordt in de grote Veenderplas aangifte gedaan tegen een grondbank Midden-Gelderland. En dat uh, uh, wordt nog niet vervolgd, maar er wordt misschien nog wel uh, aangewerkt bij het gerechtshof in Den Haag, wat ik begrijp. Nou goed. Twan van Bergen, dank je wel ook voor jouw uh, verhaal. U kunt natuurlijk nog mailen, casaluna@ncv.nl. We hebben het vannacht over milieucriminaliteit en de bestrijding daarvan en wat u zelf opvalt. Arie heeft ook gebeld. Arie, goedenacht. Ja, goedenacht. Vertellen. Ja, ik, ik heb uh, een dikke veertig jaar heb ik uh, internationaal transport gedaan ja en uh, ja, overal gezeten in, in Europa en ik heb ook veel in Italië gezeten. Nou, daar heb ik uh, een heleboel gezien. Zoals? Daar, nou ja, daar, daar, daar waren ze dan of of iets dergelijks en dan krijg ik hele grote gaten. En die kiepen ze gewoon vol met troep. En dan reed ik al langs en dan denk ik, wat is dat, dat borrelt dat. En, en het, het gaf alle kleuren van de regenboog. is waar, hoor? Nou, dan, dan weet je wel wat erin zit. Ja. En, en, dat, en het stonk gewoon als je daar langs reed. He, als het wat warm was en zo. En, dat, nou ja, maar die kijken nergens naar. En hoe, hoe zuidelijker het daar gaat, dan, nou, dat wordt gewoon gestort. Ja. Maar hebben je hier dit... in, in Nederland ook dat soort dingen gezien? Nou, dat kan ik niet zeggen. Ik weet wel, voor een jaar of dertig terug, daar werden er heel veel transporten uitgevoerd hier vanuit Nederland. En dat was een bedrijf dat heette Zegwaar toen de tijd. Mm. En die reden met containers allemaal naar België en dat ging altijd naast de grens over. En uh, daar werd ook door de Belgen werd daar helemaal niet naar gekeken. En dat is allemaal ergens in de Ardennen werd dat gestort. Daar is het nog eens een keer wat over te doen geweest op, op, op de televisie in de tijd. Maar goed, die zag ik niet veel, maar dat, uh, dat, dat stond letterlijk en figuurlijk. Ja, het was natuurlijk en... ook weer een uitgeschrekt gebied in de Ardennen. Dus de kans op ja. uh, dat je gepakt werd is natuurlijk erg klein. Maar goed, dan ja, spreken vindt... we dus over heel veel jaren geleden. Ja, maar, maar dat is nu nog in Italië is dat nog. Ja? Dat, ja, zeker weten. Ja, dat, dat, zie, dat zie je overal. En dan zeg ik als je zuidelijker komt je komt in de buurt van Napels. Nou, daar, euh, daar zie je genoeg. Daar maken ze maar Napels loodschap. is toch gewoon één grote openbare vuilnisbelt? Uh, ja, ja, vaak wel, want dan komen ze de vuilnis niet op. Met al die stakingen en zo? Ja, ja. en als je daar ronddraait, ook, nou, overal ligt de troep langs de weg. En, en, ja, die, die, die gooien gewoon de rotzooi langs de kant van de weg en, en, en, en daar ligt het. Zou er überhaupt een milieupolitie zijn daar? Uh, ik denk het niet. Nee. Ik denk het niet. Het interesseert niemand wat daar. Daar, daar maken ze er eigenlijk echt niet druk om. En wat wij zei, ik zei dat wel, dus ik zei, ja, kan dat maar zo. En, oh, Dat is helemaal geen punt. Doen we altijd zo. <laughs> ja. Ja, dat moet, nou, ik, dat ga moet. dan maar even zeggen, Arie, van, nou, ik zal jullie eens even vertellen dat het wel kwaad kan. Ja, maar... Je ziet, dan zit je hier in Europa en dan zie je de verschillen als je in het noorden gaat naar Zweden, Denemarken, Scandinavië. Ja, daar gaan de mensen netjes met de spullen om. Maar ja. als je, hoe verder je afzakt naar het zuiden, hoe broerder dat wordt. Ja. Ja. Hè, behalve dan in Duitsland en Oostenrijk, daar zorgt het ook al voor. Noord-Italië gaat ook nog wel in het duitsprekende gedeelte. Maar als je zeg maar onder de lijn Rome komt, dan, uh, dan is het helemaal over. Nee. En we zullen het toch met z'n allen moeten doen, denk ik hè? Ja, maar het, dan moet je de mensen daarvan bewust uh, zien te maken. Maar er zijn mensen die interesseert dat niks. Nee. Die interesseert dat echt helemaal niks. Ik zie onderweg op de parkeerplaatsen, dan zie ik ook wel. Uh, dan liggen er accu's, uh, uh, oude banden, die, die storten ze snas. Ik heb in Duitsland ook een keer gezien, uh, daar storten ze snas op een parkeerplaats en dan waren ze oude autobanden aan het, uit, uh, aan het lossen. En hij had de gouden politie of wel een opgenomen. En ja, die waren, er gauw, die waren er heel gauw bij. denk je dat het ook met armoede te maken kan hebben? Mensen nou, denken, nou, dat, ik heb mijn eigen zorgen wel? Nou, dat weet ik niet. Want diegene die daar banden staat te, te storten daar op een parkeerplaats. die moet ze anders afvoeren. En dat kost geld. Ja, ja. Nou. Dat, dus dat doen ze niet. En dan zeggen ze, nou, dan rijden we snel wel een keer over parkeerplaats heen. En dan typen we ze er gauw uit. Dus een paar minuten werk en het is klaar. Ja, en het wordt dus niet opgeruimd. En al helemaal niet opgespoord wie het gedaan heeft. Nee, die, die, die, die vind je bijna niet meer terug. Nee. En dat gebeurt, nou ja, dat zie je overal. Dat zie je overal als je langs de weg zit. Vorige week zat ik nog in Engeland. Nou ja, dat... dat daar zie je dat ook. Daar zie je overal de rommel liggen. En dan denk je, jongens, de ruimt dat eens op. Ja. Maar dan doet Nederland dus eigenlijk relatief netjes, Arie. Uh, vind ik wel, ja. ja. Uh, maar waar ik me ook aan erger, en dat zie ik wel. Ik woon dan in, in Leersum. Ja. En uh, dan rij je we wel eens met mijn kleindochter op de fiets. Want ik ben al met pensioen, maar goed, ik rij nog wel eens. Maar dan, uh, dan zie je ook... Uh, ja, blikjes, plastic zakjes, chipsakjes, zo gooien ze gewoon ja. zo langs de weg. Terwijl Leersum nou, wat... natuurlijk een prachtig natuurgebied ook heeft. Dat is het zeker. Ja. Maar als je van Leersum naar Maasbergen rijdt hier en je gaat de fietspad uit... nou dan zeg ik, jongens, uh, uh, het lijkt nergens op. En mm. laat de politie daar dan eens een keer naar kijken... en dan pakken ze een boete uitdelen en dan is het gauw genoeg over. Maar die doet ook niks. En melden dan, hè, als je het ziet. Dat zijn Rob de ja. Rijk, officier van justitie. Pak die telefoon en bel. Nou, ik heb wel eens gebeld om dingen die ik zag. En nou ja, dan, dan, dan, dan krijg je een antwoord en denk, nou dat had ik beter niet kunnen doen. Want, dus, je merkt gewoon dat ze er niet in geïnteresseerd zijn, want dan hebben ze wel andere dingen te doen. Nee, nee, toch? Dat staat niet voor op, uh, op het lijstje nee. bij hun. Maar als, maar als we ze lastig het wel blijven vallen, het. dan komt het misschien een keer. Ja, maar. Toch? Ja. Ja, dat, dat moet je maar hopen, maar ja. iemand zei net ook al, ik zie dat ook, ik sprak een keer iemand aan met een hele dikke Mercedes en die gooide zijn asbak zo zeg maar buiten het raam en ik sta met mijn vrachtauto erachter en uh, ik stapte uit, ik liep naar hem toe, ik zeg: ja meneer, u rijdt wel met een mooie dikke Mercedes, ik zeg maar, uh, uh, fatsoen, dat, uh, dat, dat, dat telt ook mee, ik ja. zeg maar, daar laat u niks van zien. Een grote bek zeker. Uh, nee, hij, hij kreeg een rode kop. Hij had wel oh. een grote kop, maar hij werd nog iets groter. <laughs> Groot en rood. <laughs> ja, groter, maar, ja, ik denk maar, jongens, de is Pakistan op de parkeerplaats. Ja, ik Je, weet de, het. je doet de pas stappen en je gooit het ik erin. Ik vind het ook onbegrijpelijk. Maar eh, maar ik heb dus er ook een keer wat van gezegd en toen kreeg ik echt een hele grote bek uh, terug. Ik denk, oké, okay, ik heb mijn jammer. poging gedaan. Ik, nou, Arie, bedankt ik, voor het bellen. Ik ben niet zo bang uitgevallen hoor. <laughs> hey, ik ook niet hoor. Oké. Okay. <laughs> Fijne nacht zeg. nog hè. Hetzelfde. Dag hoor. Dag. We gaan zo eens horen hoe het in Duitsland allemaal geregeld is uh, met het milieu. Nog een mailtje wil ik even voorlezen van Otto Delen. Die schrijft... Ik woon aan een dijk in Zevenbergshoek. En geregeld wordt daar verderop op de dijk afval gedumpt. Vaak grof vuil. Complete zakken, banden, onderdelen van computers. Maar ook af en toe zelfs ruwe olie. En dat komt doordat de gemeente Drimmelen... voor het afleveren van grof direct een bepaald bedrag per aanhangwagen vraagt. De gemeente Moerdijk doet het niet. Dus dan is de eerste vierkante of kubieke meter gratis. Het werkt denk ik wel beter... Hij schrijft, ik heb de gemeente Drimmelen daarop gewezen, maar veranderen doen ze niet. Verder wordt er een hoop afval uit de auto gemikt. Ook kinderen gooien verpakkingsmateriaal van zich af. Soms zelfs volle flesjes die ze meekregen, maar kennelijk niet lekker vinden. Helaas heb ik nog nooit iemand op heterdaad kunnen betrappen. En regelmatig loop ik zelf langs de dijk om het afval te verzamelen in zakken. Of sleep ik grote stukken naar de kant van de weg... zodat de gemeentedienst het ziet en opruimt. Ik meld het geregeld, maar een oplossing komt er niet. Ik heb gevraagd om worden geen afvaldumpen of het plaatsen van de camera's. Maar goed, helaas nog niet ingeslaagd en met name... Het bewustwordingsproces van jonge kinderen. Dat is iets waar die zich grote zorgen om maakt. Met de groeten dus vanuit Zevenbergse hoek. René en Broeders. Goedendag. Zit... Hoi. Goedendag René. Je woont in Berlijn, maar bent nu even in Wenen. Heb ik begrepen? in ja. Geen veldje ja. op de grond daar te vinden? Nou, het is hier ook wel vrij netjes. Wat mij opvalt in Wenen is weer dat er overal plekken zijn voor honden... Om die even te laten poepen, maar dan hangen dan ook overal zakjes met maakte daar bak daarnaast. Ja, op oh, alle plekken goed. in de stad. En dat worden... is bijvoorbeeld in Berlijn niet zo. Maar in Wenen heb ik dat wel ontdekt. Ja, ja. ik hoorde koen in, in uh, Zweden die vertelt dat ze in tien verschillende, op tien verschillende manieren hun afval moeten scheiden. Is dat in Berlijn uh, is het ook redelijk ver doorgevoerd, geloof ik hè? Enorm. Ja, wij hebben een, een gele bak voor het plastic. Een, een uh, donkere, ik geloof, een grijze bak voor het gewone afval, nog blauw voor papier. Groen voor het tuinafval, twee glasbakken en nu komt nog de roze bak. De roze bak, waar is die hoor? Oude uh, elektronica, dus uh, televisies, radio's, die kun je daar dan in mikken. Oh, okay. Maar degene die bij ons conciërge taken doet, die heeft gezegd, die gaan we niet nemen. Dat is uh, wordt iets te veel. We kunnen het ook niet meer kwijt, want je hebt in uh, op de dinerplaats een heel hof nodig van. Uh, voor uh, voor al die raam. bakken. Van bakken, ja. <laughs> En, en doet we, iedereen het allemaal netjes? Ja, enorm consequent. En als je bijvoorbeeld, ik heb wel eens wat verkeerd gedaan. Dus dan gooi ik per ongeluk iets in de verkeerde bak. En dan meteen de buurvrouw de, belt dan aan van ja, ik zag dat u het piepschuim in, in die bak deed. Dat mag daar niet in, dat moet in die andere bak. En als je het niet goed doet, dan, dan uh, diegene die ze ophaalt, dat zijn trouwens ook allemaal verschillende auto's. Dus ik denk dat kost toch ook allemaal een hoop brandstof en gedoe. Oh, dat rijdt en niet elektrisch? Nee, dat rijdt niet elektrisch aan, dan staat als zo'n grote dieselvrachtwagen voor de deur te ronken. En ik, ik weet trouwens ook, uh, laatst ook gelezen, dat een heleboel afval uiteindelijk toch op één hoop gaat. Dus uh, er wordt dan steeds weer een aan gewijd dat een heleboel dingen toch uh, uiteindelijk gewoon in de verbrandingsover uh, verdwijnen. Ja. Gescheiden of niet. Nou ja, goed, dan, uh, als je het dan verkeerd doet, dan halen ze het wel op, maar dan doen ze hem daarna op slot. Ik kan met een speciaal sleuteltje als een soort straf... En dan kun je dus een week niks of twee weken niks in de gele bak doen, bijvoorbeeld. Oh, hé? En waar laat je het dan? Ja, het mag wel altijd allemaal in de verzamelbak. dus daar mag je in principe alles ingooien. Oh, maar niet andersom, dus je mag in de papierbak geen plastic of in de plastic geen tuin enzovoorts. Maar het is ook zo dat je voor de uh, totale afvalbak meer betaalt dan bijvoorbeeld voor die gele, die, die is veel goedkoper. Voor de plastic? Ja. Ja, ik heb het zo allemaal doet. onthouden, hoor. Ja, goed zo. Maar ja, het het, het, de sociale het controle was. is dus wel heel groot onderling. Het is wel het milieubewustzijn in, in Berlijn is uh, groot. Ja dat, nou ja, dat is een beetje tweeledig. Je hebt bijvoorbeeld ook wel wat ik net bij de andere belles hoor dat ze mensen het gewoon op straat gooien. Dus bij ons zit zo'n groenstrook waar vroeger de muur stond... en daar staan altijd bankstellen, koelkasten enzovoorts. Dat gebeurt wel. Maar wat je in Berlijn bijvoorbeeld ook ziet, vooral in mijn wijk... is er zijn allerlei plekken... Waar mensen spullen neerzetten. Dat is heel gek, bijvoorbeeld, er is zo'n leegstaand pand... ...en daar staan bijvoorbeeld alle dozen met boeken... ...of een oude radio, of, of, of cassettes, of zo... ...die zetten mensen daar neer in een doosje ...en andere mensen halen dat er weer uit. Of laatst zag ik ergens bekers en... en uh, ...hoe heet het, uh, glazen staan. Nou, dan kan ik het anders weer meenemen. Dat doen mensen okay. heel erg veel. En wat ook heel leuk is, is bijvoorbeeld... ...als je een flesje bier drinkt... ...dan kan je dat gewoon ergens op straat achterlaten... ...want er zijn echt honderden mensen die dat weer verzamelen. Vaak ouderen die al arm zijn en die, ik vond het in het begin heel gênant om te zien. Die gaan met een zaklampje. Hebben over het algemeen al een mooi duur ledlampje. En <laughs> dan gaan ze in al die vuilnisbakken de flessen zoeken. Maar nou, dat is eigenlijk een mooi recyclesysteem, ja. want die mensen verdienen het geld en je hoeft niks op te ruimen. Daar nou. je dus helemaal niet schuldig over te voelen in Berlijn. Kijk, nee, ik wou dat we meer tijd hadden, maar dat zit er even niet meer in. Het is bijna twee uur. Ik moet nog de voicemail gaan inspreken voor uh, Klaas voor vanmorgen. Maar dankjewel en we kunnen er een voorbeeld aan nemen als ik het zo hoor. Graag gedaan, ja. En, uh, dat Oké, okay, ga ik snel de voicemail ja. inspreken. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Klaas, met Guilaine. Jij hebt vannacht actrice Tamer van de Dop te gast... over het verschil tussen de seksen. Ja, daar kunnen we waarschijnlijk nooit over uitgepraat raken. Maar aan welke typisch vrouwenclichés voldoet jouw gast nou volledig? Dat wil ik heel graag weten. Ik wens jullie een heel fijn gesprek. En ik wens u thuis nog een hele fijne nacht. Blijf vooral luisteren naar Radio 1. Zometeen De Nachtzuster met Astrid Dion. Heel veel plezier daarmee. Een fijne nacht. Dag.